Met Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong. Rotterdam helpt jonge ondernemers aan een universitair diploma. De NBA nadert zijn grand finale. En muziek ook in de tweede uur van Cirque Valentin. Goedenacht. Het is het vroege begin van 6 juni. Dit is de tweede uur van nog steeds wakker van Omroep VNL. Je kan een financiële crisis wel uitleggen met cijfers en grafieken, maar... Het is een cliché. Een foto zegt nog altijd meer dan duizend woorden. Dit dacht ook fotografe Indra Monen. En zij heeft het fotoproject The Disposable Crisis gestart. Dat de financiële crisis een gezicht moet geven. Goedenacht Indra Monen. Goedenacht. Ja, de crisis is veelomvattend. In wat voor beeld, of wat voor beelden, is dat nou eigenlijk te vatten? Ja, het gaan echt heel gevarieerde beelden zijn. Uh, mensen die bijvoorbeeld een opleiding fotograferen die gaat wegvallen. Uh, door de crisis is er geen geld meer voor. Uh, mensen die op straat belanden, dat zijn dan een wat heftige uh, ja, uitingen. Ja. Maar dat gaan we wel te zien krijgen. Maar, ja. en hoe, hoe, hoe, hoe kan je dat echt zeg maar, overlaten komen? Want iemand die op straat kan komen, voordat de crisis was, waren er ook zwervers. En een, een foto van een gebouw en mensen erin kan ik niet zien dat ze uh, uh, omgevallen zijn door de crisis. Hoe, hoe breng je dan net dat detail over? Nou, ik stuur zeg maar, camera's op naar mensen die daarom vragen. Dus ik een uh, wegwebcamera. Dus ik weet gewoon zeker dat de foto's die worden gemaakt nu zijn. Um, en dan is het inderdaad maar uh, ja, ervan uitgaan dat het echt beelden zijn die te maken hebben met de huidige crisis. Hmm. Dus je, je geeft de mensen die, die het zelf meemaken de kans om nou, hun eigen misschien wel lijden in een beeld te vatten? Ja, ja precies. Ja, en hoe kwam je aan het idee? Ja, goede vraag. Het is ongeveer denk ik nu een jaar geleden ontstaan. Eigenlijk gewoon vanuit het niets. Uh, in, mijn eigen omgeving merk ik in mijn eigen leven merk ik vrij weinig van de crisis. Uh, dus ik, ja, ik vroeg me af hoe het was voor andere mensen. En uh, ja, vanuit, vanuit dat idee is het eigenlijk begonnen. Ja. Maar hoe kom je dan op het idee om het de hele wereld over te sturen? Ja, dat lijkt me het meest interessant. Want je hoort heel veel verhalen, ook over de hele wereld. Banken die omvallen, en, uh, toestanden in Griekenland en in Spanje. En, maar het, het zegt je niks, zeg maar. Het, hmm. het, komt niet, uh, het raakt je niet zo heel erg, omdat het zo ver van je bed lijkt. Maar nou, zou het in die deze... landen anders zijn dan bij ons? Uh, ja, ik denk nog veel extremer dan hier. Is het, is het, zijn de eerste camera's al verstuurd? Jazeker, er zijn al 161 weg. Ja. Dus uh, ja, we zijn op zich hard op weg. En, en maar die mensen die zijn ook allemaal uh, bereid dit te doen. Want ik kan me zo voorstellen dat als een bank op omvallen staat... ...dat dan de CEO van zo'n bank wel wat beters te doen heeft... ...met alle respect natuurlijk, dan, dan foto's maken. Ja, ja dus het zijn ook geen banken die ik uh, bij mijn project heb betrokken... Ja. ...maar gewoon echte mensen zoals ja, jij en ik, zeg maar. Ja. ja. Uh, ja. Jij, jij en ik zeg je, uh, als ik mee wil doen, kan dat ook echt? Ja. ja. Je kunt je gewoon opgeven en dan stuur ik gewoon een camera op. Ja, en dan moet ik hem ook weer terugsturen. Dat is wel niks. <lacht> dat is inderdaad ook maar afwachten. Ja, dat is ook spannend. Um, ja, want uh, hoe vind je die mensen in de rest van de wereld dan? Ik kan me voorstellen dat uh, een eenvoudige presentator op de radio nog wat te vinden is. Maar hoe vind je iemand in India die de moeite waard is? Ja, ik, uh, ik heb veel contacten via Facebook internationaal... Um, en ja, die mensen heb ik allemaal aangeschreven. En uh, daar hadden ze dan heel veel camera's weggegaan. En wij, dat spreekt je weer rond. Ja. En dan ja, wat... ik krijg ik ook heel veel mensen die ik gewoon echt niet ken. Nee. Maar wat, wat is dan echt een schrijnend geval waarvan je denkt... nou, daar komen echt, denk ik, de beste foto's van terug? Ja, het zijn best wel een aantal verhalen die ik heb gelezen van mensen. Uh, verhalen van Amerika, waarin echt mensen ja, hun baan verliezen... en een dreigen op straat te komen staan. Ja. Uh, in Ierland gaat het niet goed. Uh, ja, dus, ik ga heel veel verschillende beelden krijgen. En wat nou echt het schrijnendste geval gaat zijn, wil ik niet te zeggen. En hoe wordt het dan uiteindelijk gebundeld als alle foto's weer terugkomen? Uh, ik scan alles in en dan wordt er een boek van gemaakt. Hm. Want waar hoop je eigenlijk op? Wat, wat moeten we gaan zien straks? Moet het juist erger zijn dan we verwachten? Of moeten we een beetje hoop eruit putten? Oh, ik, ik hoop weer een beetje een, een beeld te laten zien van wat de mensen zelf avaren. en Niet, niet, het, niet de ja, onbereikbare beelden die je via de media meekrijgt. Uh. Maar, maar hoe verschilt dat dan? Want de cijfers zoals in Griekenland en in Spanje, die kennen we natuurlijk. Ja, ja precies, Maar als een bank omvalt, dat, dan denk je niet dat er mensen, bij, dat er mensen echt geraakt worden. Denk als je echt foto's ziet van mensen in de omgeving, dan, ja, dan gaat het denk ik meer tot je doordringen dat er echt iets aan de hand is. En dat het echt impact heeft op het leven van mensen. Ja, Laten we ook vooral hopen dat er wat, zoals Bastian zei, hoopvolle foto's bij zitten. Anders wordt het zo... Een... Ja. Zo'n treurig boek, dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Succes! dat is dus ook helemaal niet te bedoelen. We nee. willen alleen maar treurige beelden worden. Het, ja? moet, een op positieve kanten. het moet een realistisch beeld worden van de crisis. Ja. Gevangen in foto's en gebundeld door jou, Indra Monen. Dank je wel. Studenten slapen, hangen in de kroeg en kijken tv, zegt het vooroordeel. Studenten moeten studeren, scriptie schrijven en naar college gaan, zegt de universiteit. Maar wat studenten niet kunnen, is zelf aan de slag gaan. Dat zegt het Erasmus Center of Entrepreneurship. Studenten krijgen te weinig ruimte om een eigen bedrijf te starten... en die enkeling die er wel in slaagt, stopt de stel met de studie, zeggen ze. Daarom begint in september het Student Entrepreneurs Excellence Program. Een onderwijsprogramma dat het voor studenten mogelijk moet maken... om een succesvol eigen bedrijf te combineren met een volwaardige studie. Adriaan Buizert is de projectmanager. Goeienacht. Goeienacht, hallo. Ja, studenten die een succesvol eigen bedrijf hebben... stoppen sneller met hun studie... Um, maar wat is er mis mee? Want ze hebben al een succesvol bedrijfje. Ja, goede, goede vraag. Um, wat je vaak merkt bij jonge succesvolle ondernemers, en ik ken er nogal een paar... is dat ze uh, weliswaar veel tijd en energie in hun bedrijf stoppen... maar al vrij snel tegen problemen aanlopen... Dat ze toch uh, misschien te weinig uh, conceptueel denkkader hebben. Uh, dat ze bepaalde dingen niet, niet weten. Dat ze bijvoorbeeld financiële kennis ontberen die ze wel gehad zouden hebben als ze ook hun studie hadden afgemaakt. En daarom is die combinatie tussen studie en eigen bedrijf heel wenselijk. Uh, voornamelijk een geluid dat je hoort vanuit de groepen jonge ondernemers. Kortom, een studie is nuttig voor iedereen met een bedrijf. Zeker is te weten. Maar een succesvol bedrijf, u, u zegt het al, dat, dat, nou ja, dat, dat kost heel veel tijd. Hebben ze nog wat tijd om daarnaast nog in de collegezalen te kunnen gaan zitten? Uh, ja, die tijd die is er vaak wel. Je moet jezelf natuurlijk dwingen als je uh, meerdere dingen tegelijk wilt in het leven, zoals altijd... Um, om daar flink, uh, flink veel tijd en energie aan te besteden. Um, wat wij merken is dat je in deze tijd... Uh, in het hoger onderwijs steeds meer verplichtingen krijgt. Je moet meer studiepunten halen. Je moet aanwezig zijn in je vakgroepen. Je moet tentamens op een bepaald moment in het jaar maken. Anders dan loop je veel vertraging op. Uh, het zijn precies deze vereisten... die het steeds moeilijker maken voor mensen die ondernemen... om een studie goed te kunnen afronden. Want stel je voor dat je naar een investeerder moet of met een bank moet praten... terwijl je eigenlijk een tendaam hebt of verplicht in een klas aanwezig moet zijn. Je loopt daarmee al meteen uh, vertraging op. En het programma dat wij nu voorstellen... en dat aan Erasmus Universiteit geïmplementeerd gaat worden... leidt ertoe dat mensen iets flexibeler worden benaderd... Als ze aantonen dat ze naast hun studie ook een succesvol eigen bedrijf willen opstarten, dat is iets heel gewenst is door de ondernemers, waar ook de universiteit het voordeel van inziet en waar het ministerie van Economische Zaken van harte achter staat. Ja, uh, maar nou zegt u net dat het voor iedereen met een eigen bedrijf nuttig is om een opleiding te hebben. Uh, zou het niet beter zijn als ze gewoon even drie, vier jaar wachten en daarna pas een bedrijf gaan opzetten? Is het niet gewoon de verkeerde volgorde? Ik denk dat u nog nooit tegen een jonge ondernemer bent opgelopen. Want uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik kom dus tegenwoordig steeds vaker tegen... sinds ik zelf ook een eigen ondernemer ben begonnen. Ik uh, gevat Peliano. En uh, de grap is, deze jonge ondernemers zijn niet te stuiten. Ze, ze voelen de energie in zich opborrelen. Ze willen heel graag willen ze aan de slag. Um, en Een echte ondernemer laat zich nergens door tegenhouden. Uh, laat staan iets uitstellen. Dus ik denk dat het vrijwel onmogelijk is naar de aard van een ondernemer om te zeggen, ik ga over vijf jaar wel verder kijken... eerst maar eens even mijn wakker afronden. Ja, maar als je ondernemer wil worden... moet je toch ook weten wanneer je moet investeren? En in die vier jaar voor een studie lijkt me een nuttige investering. Het is een heel nuttige investering. Tegelijkertijd zie je dat veel jonge ondernemers... die echt succesvol zijn, die dus veel mensen in dienst gaan nemen... die een groeimodel hebben, die um, uh, over de grens heen gaan kijken... dat toch vaak mensen zijn in de moderne tijd... die al heel vroeg beginnen met, uh, met studeren bijvoorbeeld te geven... Um, een collega van mij, Bernd Damme, heeft zijn eigen uh, zonnebrillen-imperium uitgebouwd, eyewear.nl. En daar is hij al in, uh, op zijn 15e, geloof ik, mee begonnen. Uh, een andere collega, uh, Stijn Pelle, heeft een entertainmentbedrijf, Elf Entertainment. En die is ook op zijn, op zijn ah. 15 en 16 daarmee begonnen. Maar het klinkt, dus, het klinkt allemaal ja. uh, behoorlijk chic. Maar als er iemand is die bijvoorbeeld net de groentezaak van zijn vader overgenomen heeft. Of uh, ik noem maar wat, gewoon een, een eigen kleine winkel. Zou die dan ook nog de, voor in aanmerking komen? Of moet je echt een fancy economie studie, uh, imperium, uh, u, woord, uh, u gebruikt het woord al. Moeten, zijn alleen dat soort mensen welkom? Uh, welkom is iedereen. Uh, er is wel een, een toets, een oude toets, die aan de dag wordt gelegd. Dat heeft ermee te maken dat de universiteit uiteraard niet wil dat uh, dit een programma wordt voor mensen die eigenlijk alleen maar iets makkelijker door hun studie heen willen lopen. Hè. Het is een excellence programma, dat betekent dat je uh, heel goed je best moet doen en veel inzet moet tonen. Ja. En ze komen niet met de bus, maar met de BMW. Uh, de meeste kan ik je vertellen niet, maar uh, er zal een enkeling tussen zitten inderdaad. Ja. Goed, vanaf uh, september kan het dus bij het uh, Erasmus Center for Entrepreneurship... het Students Entrepreneurs Excellence Program. Het klinkt in ieder geval heel gewichtig. Ja. Dank u wel, Adriaan Buijzert. Goedenacht. Zometeen hoort u hier op Radio 1. Tenminste voor ons, want volgens mij komen ze terug op Radio 1. Het is nog niet helemaal zeker de laatste inzending van de speld in ons programma. Maar eerst muziek. Ja, van Cirque Valentin, waarvan we er even bij moeten zeggen... Je zou het niet zeggen als je hier zo bent, want ze hebben van alles en nog wat bij zich. Dat het een uitgeklede versie is, normaal gesproken met, uh, met uh, drumstellen en uh, echte toeters en bellen. Uh, maar desalniettemin, het klinkt, <laughs> het klinkt voor ons wel realistisch in ieder geval. World Real Love. the jungle, get a little bit with you. Coming to the jungle, in the jungle too. It's hotter in the jungle, started up with you. Dit uitgeklede versie is. Dan ben ik wel benieuwd hoe dit op een podium dan nog allemaal bij elkaar gaat komen. Goed, we gaan dat zometeen maar even aan ze vragen. Nadat ze hun laatste nummer vannacht bij ons gespeeld hebben. U hoorde live in de studio. Cirque Valentin. En uh, ja, dus nog één keer ongeveer over een half uurtje.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 voor de flexibiliteit van werknemers... en zet zo de arbeidsmarkt als het ware op slot, zegt Jobbird-directeur Jan-Peter Kruiming.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 Het Sheraton Hotel in Krakau is beveiligd met agenten, beveiligers en dranghekken. De spelers keken wel even van. Huh! Toen wij in onze oranje shirts de lift uitstapten, zegt Bouke, die er zelf eigenlijk ook al om moest lachen. De broers hebben via het internet geboekt, nadat al bekend was dat Oranje in het hotel zou zitten. Ja, en dat lukte gewoon. Binnen in het hotel zitten oud-internationals en scout van Oranje: Johnny Metgot en Arthur Newman van alles te bespreken. scout Ronald Spelbos mompelt dat het inderdaad niet de bedoeling was dat de fans hier zomaar in en uit zouden lopen. Maar zolang ze niet lastig zijn, is het oké. Okay. En bovendien, Bauke en Hidde zijn gewoon betalende gasten. Dat en meer in de ochtendbladen morgen, 6 juni. Ja, het is uh, tien minuten voor half vier. U luistert naar wenen als nog steeds wakker... met de allerlaatste satirisch weekoverzicht van De Speld. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Nou, van harte welkom live vanuit het Globaal Nieuws Schala in het Amstel Hotel in Amsterdam. U heeft het waarschijnlijk al vernomen via de media... maar dit is de laatste aflevering bij Omroep WNL. En om dit te vieren zal WNL worden opgeheven... en hebben zich hier 1200 mensen verzameld. Dat zijn familieleden van het programma, gasten, leden van het Koninklijk Huis... geldschieters uit oliestaten, zusterrubrieken uit het buitenland... barmeisjes, twee intellectuelen en Bert van der Veer. Nou, wat gaan we dan allemaal doen? We krijgen de uitreiking van de Globaal Nieuws Oeuvre Award... Die gaat naar onszelf. Verder komen allerlei gasten uit het verleden vertellen over hun ervaringen bij ons programma. En we analyseren de betekenis die globaal nieuws heeft gehad voor onze vaderlandse geschiedenis. Gaan we dan alleen maar navel staren? Nee, we gaan ook terugblikken op onze belangrijkste hoogtepunten. Maar we beginnen, zoals altijd, met het nieuws. Syrië heeft de ambassadeurs van een aantal westerse landen persona non grata verklaard. Het gaat onder meer over ambassadeurs in de... Nou ja, laat ook maar. We hebben gasten, Nico Mandemakers. Jij was destijds de eerste luisteraar van Globaal Nieuws, hè? Ja, klopt. Naast jou staat het meisje met de witte ballen. Misschien is het goed als we even een aantal hoogtepunten uit onze geschiedenis gaan bespreken. En dat gaan we doen met iemand die, als ik niet bestond... misschien wel Mr. Globaal Nieuws zou kunnen noemen. Michiel Ijsbauts, Ja, dit programma heeft eigenlijk jouw doorbraak betekend. Hè? Ja, zeker is hem wel. Op straat word ik ook nu nog door de meeste mensen herkend... als de man van Globaal Nieuws. Terwijl ik inmiddels ook heel veel dingen naast doe. Maar ja, Globaal Nieuws is dan toch een soort instituut. Hè? Wat weet jij nog over de ontwikkeling die het programma... in al die maanden heeft meegemaakt? Ja, het is natuurlijk begonnen in 1953. Kort na de watersnoodramp kwamen ze dus met het idee van zou een radiorubriek moeten komen. Ja. Later is het gegroeid, dat mensen op een gegeven moment ook zeiden van... hier zou eigenlijk een omroep omheen moeten. Nou, daar is toen uiteindelijk Telegraaf en later ook WNL uitgekomen. En, en zo zie je dat het steeds meer gegroeid is tot een soort imperium eigenlijk. Helder. Uh, laten we even kijken en uh, luisteren naar wat uh, hoogtepunten uit de afgelopen jaren. Ja, en in München staat verslaggever Michiel Ijsbouts. Michiel, we krijgen een penalty horen. Ja, in de tweede minuut is het Johan Cruijff die in de 16 meter onderuit wordt gehaald. En Johan Neeskens staat klaar om die strafschop te gaan nemen. Volgens onbevestigde berichten zou de Berlijnse muur zijn gevallen. Michiel Ijspouts staat op dit moment in de voormalige DDR. Michiel, wat is het laatste nieuws? Ja, Diederik, ik sta hier aan de oostzijde van de Tor. Eh, mensen lopen juichend over straat. De muur is duidelijk gevallen. En klaksonerende auto's zijn momenteel ambas onder... Hello Chicago! En dat betekent dat Amerika voor het eerst in de geschiedenis een zwarte president gaat krijgen. Laten we even luisteren naar de overwinningsspeech die zojuist begonnen is. If there is Ja, zomaar even een greep uit het rijke verleden van globaal nieuws. Uh, ja, Michiel, als je terugdenkt aan dit programma... wat is dan voor jou persoonlijk het hoogtepunt geweest in al die jaren? Nou, ik weet nog wel, ik ging een keer in de Oekraïne... met uh, één of twee uh, vrij jonge meiden nog uh, naar mijn hotelkamer ja, toe. Maar in het programma? Oh, dan denk ik toch uh, de uitzending met Alexander Klupping. Oh, maar daar was je niet bij. Nee. Nou ja, later maar. Goed, naast jou staat Bert van der Veer, de geestelijk vader van Globaal Nieuws. Want uh, zo mag ik dat toch wel zeggen, denk ik. De man die destijds zijn nek heeft uitgestoken en Globaal Nieuws heeft bedacht... en groot heeft gemaakt. Ja, Bert, naast jou staat Jochem. Uh, we moeten opschieten, want ik zie nu dat het Metropoolorkest... ook uh, bijna klaar staat om te gaan beginnen. Uh, dat betekent dat het voor ons tijd is voor de uitreiking... van de Globaal Nieuws Oeuvre Award... En aan mij de eer om die te overhandigen. En ik ben ook degene die hem namens Globaal Nieuws in ontvangst mag nemen. Nou, ja. bij deze. Uh, ja, ontzettend bedankt allemaal. Dit is natuurlijk een geweldige erkenning voor het werk dat door al die mensen is gedaan. Achter de schermen, maar met name natuurlijk ook voor de schermen. We zullen het uh, nooit vergeten, maar aan alles komt een einde. Het feest zal hier nog wel even doorgaan, maar uh, onze tijd zit erop. Tot zover hier vanuit het Amstel Hotel in Amsterdam. Dank aan de collega's van Omroep Wakker Nederland voor de goede samenwerking. Dit was Globaal Nieuws en we sluiten af met een net binnengekomen gedicht van J.C. Bloem, Insomnia. Denkend aan de dood kan ik niet slapen, en niet slapend denk ik aan de dood. En het leven vliet gelijk het vloot, en elk zijn is tot niet zijn geschapen. Hoe onmachtig klinkt het schriel te wapen, waar de levenswild een strijd mee nood. Naast der doodsklaroenen schrillend stoot, die de grijze op. Waar is mijn bier eigenlijk gebleven, jongens? Tot zover het satirisch nieuwsoverzicht voor de allerlaatste keer. Meer van de Speld op www.speld.nl. Want dat gaat altijd zo door natuurlijk, Speld.nl. En een eervolle vermelding van ons. Ja, en een welgemeen dankjewel ook van ons naar de Speld. Een jaar lang hebben wij Jan en Alleman de voicemail van Mark Rutte in laten spreken over een scala aan politieke onderwerpen. Voor deze laatste editie van het seizoen wilden we toch iets speciales hebben en uh, iemand die niet direct met de politiek te maken heeft. Cabaretier Vincent Bijlo die had nog wel een woordje over voor de demissionair premier en spreekt daarom vandaag de voicemail in van Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Toets hetje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Hallo, Mark Rutte met Vincent Bijlo. Ik dacht ik bel je even op, want ik hoor namelijk helemaal niks meer. Hoe is het toch met je? Je bent je natuurlijk aan het opladen voor die campagne, denk ik. Maar hoe ga je dat nou precies doen? En je bent er nou niet echt vreselijk veel geloofwaardiger op geworden. Weet je, ik vond je ooit vond ik je echt een leuke liberaal. We hebben ooit eens koffie gedronken bij een, een, een hotel in Zeist. Weet je dat nog? Op die dag dat je Rita Verdonk zo de oren gewassen had. Ik vond dat echt een leuke dag. We waren het over een aantal dingen enorm eens. Maar wat is er toch met je gebeurd, man? Je moet het echt nooit meer doen. Nooit meer doen. Een beetje zitten te schuren met die SGP-jongeren. Het was zo opzichtig en dat vingers aflikken. Bah, waarom zo Hoog van de toren geblazen. Waarom die gretigheid? Waarom die, die, die kosten wat kost met die wilders? Je wist natuurlijk dat die, dat die man je zou wippen. Ik uh, bedoel, die man wil gewoon geen verantwoordelijkheid. Dat, dat, nee, dan is hij zijn kiezers kwijt. En, en, en bedoel, hij is er door jullie destijds uitgeflikkerd. En toen dacht hij, ja, dat, wat zij kunnen, dat kan ik natuurlijk ook. Nee, hij had het wel heel goed getuimd, vind je dat niet? Weet je maar, je bent doof geweest. Echt waar, je dacht wel dat je de anderen hoorde, maar je hoorde gewoon de echo's van je eigen woorden. Dat moet je echt niet, niet, niet meer doen. Niet willen afrekenen met links. Niet die vraag. Je moet samen met links. Jullie hebben samen dit land opgebouwd. Nou ja, dan moet je het ook gewoon samen in stand houden. Die crisis die vraagt om eenheid en niet om zo'n gek experiment. Ik, bedoel, ik wil best eens komen spreken hoor, op een campagneavond van de WWD. Ik bedoel, ik ben helemaal niet zo duur. Mijn btw is namelijk net weer naar beneden gegaan. Je belt maar op, jongen. Ik heb ook nog trouwens twee nieuwe leuzen bedacht voor de campagne van de VVD. De auto is een melkkoe en bezuinigen doe je niet op kunst. Hé, hey, en uh, winkels op zondag open, hè? Ja, natuurlijk. En niet een beetje water in die Hetwiegepolder. Gewoon helemaal volopende ding, die Hetwiegepolder. Wees nou toch eens een liberaal, jongen. Come on, man. Een liberaal, een echte liberaal. En niet conservatief. Now, wait, wait. Now for my next number. I'd like to return to the classics, classics. <sighs> mm, dear. Mm. <laughs> Now, nah. uh, to whom it may concern, I guess this is my reward for giving him all my holding up to you, yeah, James, a change is gonna come. Het is één minuut over half vier. U luistert nu nog steeds wakker van op WNL. Het Nieuwsminuutje. Het laatste nieuws met Cecile van de Gift. Bij een aanrijding met een auto in Bergentheim is dinsdagavond een 73-jarige motorrijder uit Hardenberg omgekomen. Het ongeval gebeurde toen een auto afremde om linksaf te slaan. Een auto daarachter moest daarom ook afremmen. Het slachtoffer is vervolgens op deze auto gebotst. Hij kwam ter val en is ter plaatse overleden. Een Amerikaanse tv-zender komt dit najaar met een show waarin de winnaar wordt beloond met wel een hele bijzondere prijs. Een gemeubileerde bunker voor het hele gezin die bestand is tegen de ondergang van de wereld. De show krijgt de titel Last Family on Earth. Deelnemers moeten in zes afleveringen bewijzen dat ze beschikken over, over survival-kwaliteiten. Wie het beste uit de strijd tevoorschijn komt, wint de, win de ondergrondse aangelegde bunker.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 Trending topper, topper op Twitter is Planeet Venus, die vannacht voor de zon zou komen te staan. Bij andere landen is dit al begonnen. Straks live verslag op Radio 1. En tot zover het Nieuwsminuutje. De Amerikaanse basketbalcompetitie nadert zijn ontknoping en de spanning is om te snijden. Er zijn nog vier teams overgebleven in de strijd om de NBA-titel. En as we speak wordt er weer een wedstrijd gespeeld. Een uurtje geleden is het vijfde duel in de Best of Seven-series tussen Miami Heat en Boston Celtics begonnen. Neil Petersen, hoofdredacteur van Sportamerika.nl, houdt het duel in Amerika voor ons in de gaten. Goedenacht. Goedenacht. Ja, Vannacht is de vijfde wedstrijd tussen de Boston Celtics en Miami Heat. Het staat nu 2-2 in die Best of Seven. Ja. Zijn beide ploegen zo in evenwicht? Ja, dat kan je eigenlijk wel stellen. Uh, ik moet wel zeggen dat Miami redelijk goed wegkomt. Al had het ook net zo goed 3-1 voor Miami kunnen zijn. Het is een beetje een contradictie, maar dat heeft ermee te maken dat... Uh, het tweede duel in Miami eigenlijk een overwinning voor Boston had moeten zijn. Die wonnen vervolgens het derde duel. En als je dan een beetje doorrekent, dan hadden ze dus ook het vierde duel kunnen winnen. Maar daarin waren we, was weer Miami weer sterker. En na overtime ging dat weer naar Boston. Ingewikkeld ja. verhaal. Het staat in ieder geval 2-2. En ja. uh, we zijn nu in game 5. En dan staat het 35-28 in het tweede kwart. Ja, uh, 36-28 zie ik net op mijn schermpje verschijnen. Ja, het je, zo hard gaat je, dan natuurlijk. Heb jij iets sneller? <laughs> en dan weet je ook wie hem binnen gooit. Want dat is wel een, nee. een mooi verhaal. Nee, nee, nee. Is ah, terug? Kijk, dat hadden we hier ongeveer net, uh, net vragen. Maar eerst om wel even misschien te schetsen voor de mensen die het niet helemaal volgen hoe spannend het is. Het was in de laatste seconde van de vorige wedstrijd zo dat um, uh, een van de andere sterren van Miami, Wade, een, uh, een schot had. Drie punten die net op de ring naar buiten spatten en daardoor verloren zijn. Inderdaad, ze kregen in... Uh, nou, dan moet ik, uh, om alle kijkers in één keer goed bij te praten. Ja. Tijdens uh, de reguliere speeltijd kreeg, uh, kreeg Miami uh, de laatste, uh, had het laatste bal die konden dus toen de wedstrijd beslissen. Toen miste Haslam de bal. Eigenlijk niet de persoon waar je de bal aan moet geven op zo'n moment. En in overtime, zoals je net zei, Craig Dwayne Waitem... Een perfect schot eigenlijk, maar net niet goed genoeg voor Miami om te winnen. Want die bal kwam uh, ja, op de basket en uh, ging er niet in. Ja. Uh, en uh, zo'n uh, NBA-team, dat heeft altijd een paar spelers uh, waaraan ze het team ophangen. Bij Miami oh, Heat is dat LeBron James natuurlijk. De best verdienende, grootste, nou ja, eigenlijk bekendste basketballer die er op dit moment rondloopt. Uh, je hebt uh, James Wade, die we net al noemden. En Chris Bosch, maar die was geblesseerd en die speelt nu wel weer. Ja, die had een uh, blessure aan zijn lies opgelopen eigenlijk in het duel uh, tegen de Pacers, in game 1 tegen de Pacers. Dus heel lang niet bij geweest, 23 dagen niet bij geweest. En uh, net onder luid uh, applaus kwam hij het weer winnen. Dat is eigenlijk, uh, de twee namen, nou, eigenlijk de drie namen die je nu opnoemt. Dat zijn de Big Three van de Miami Heat. En bij Boston heb je eigenlijk de Big Four, want daar had je altijd de Big Three, dat zijn Carnet. Pierce en Ray Allen. Maar daar is Rajon Rondo. Ja, dat, dat mag ik wel zeggen. Die is er nu bijgekomen. 44 dus punten had hij door door. in één wedstrijd een keer. Wat of, zeg je? Ze meer dan 40 punten in één wedstrijd had hij een paar wedstrijden Ja, maar nog ineens. Uh, wat Erik Spoelstra uh, de afgelopen weken. Uh, de afgelopen wedstrijden heeft gezegd over de Boston Celtics. Dus, ze zeggen. Het is een goed team. Maar het meest vervelende aan de Boston Celtics is Rajon Rondo. Want hij is, ja, hij is niet te dekken. Die, die jongen heeft geen vast patroon. Kijk, alle baaskeballen hebben een vast patroon hoe spelen. Uh, dan, dat ze over links gaan en dat ze dan gooien. En dan, hè, en dan zit je tegen een verdediger. Nou, hè, dat, twee stappen naar rechts en dan komt hij naar binnen en dan gooit hij met links. Rondo staat voor jou en die bedenkt gewoon iets. En die gaat dan lopen en die gaat dribbelen. En dan gaat hij omhoog of gaat hij niet omhoog. En dan gooit hij nog een bal achter zijn rug naar een teamgenoot... Het is gewoon niet te verdedigen. En dat is zo lastig voor de Miami. Daar hebben ze zoveel moeite mee tijdens deze playoffs. Je zou denken dat iedere professionele basketballer toch een beetje moet kunnen variëren. Nou, absoluut, maar um, niet zoals hij doet. Uh, hij doet mij heel erg denken, als ik dat zeg. En dat is natuurlijk altijd makkelijk omdat wij Nederlanders heel erg, erg zijn op voetbal. Hij doet me heel erg denken aan Messi. Hmm. Hij, Messi heeft ook als hij voor een tegenval staat. Je weet niet wat hij gaat doen. Nee, je, je, ja, is je, je zo weet crazy. pas wat er gebeurd is als dat te laat Dat, dat, dat, dat En de Chicago Bulls hebben dat ook met Derrick Rose, die is toen gaan en. Ja, ik denk dat we daar heel veel mee te maken hebben. Want die, die zijn uiteindelijk niet doorgegaan in de play-offs. We zijn, nu, we zijn nu in het stadium aangekomen dat uh, de Eastern Finals... daar zijn we nu naar uh, uh, dat aan het volgen met de Celtics en de Miami Heat. Dat is van het, het oosten. Is eigenlijk de finale. En in het westen heb je nog een andere finale. San Antonio Spurs tegen Oklahoma City. Ik hoor daar een beetje enthousiasme aan, hè? Dat? <laughs> nou ja, ik ben een beetje Oklahoma City-fan. En ik moet zeggen, ze stonden 2-0 achter en het is nu weer 2-2. En ze dat gaan... 3-2, oh ja, tuurlijk, het is 3-2 geworden. Ze staan Als echte voor. Fan moet je er natuurlijk wel bij zijn, nee, dat, hè? Dat ja, die is, ja, sorry, je hebt ook helemaal gelijk. Het is in ieder geval uh, ongelooflijk spannend. Uh, wat is jouw uh, voorspelling dat de finale gaat worden? Want uiteindelijk gaat het Westen ook nog tegen het Oosten spelen natuurlijk. Het mooiste is, ik stond... Uh, vanavond hadden wij een borrel met wat Sport-Amerika-mensen en veel vreemde mensen. En daar uh, sneden wij dit onderwerp aan. En toen zeiden wij, mocht de finale ook OKC bossen worden, dan... Uh, Zien wij, nou ja, in Boston, ja dat kan wel, door de Charles River. Zien wij een rondvaart uh, in uh, Boston, in de, uh, door de Charles River. Dus jij... Niet dat ze dat doen, maar wij Nederlanders zouden dat doen in Boston. <laughs> zij, zij gaan gewoon door, uh, door Huntington Avenue en al die straten door Boston. Mm -hmm. Maar dat, uh, dat voorspel ik. Als het, uh, als het uh, Boston uh, ook een wordt dan wordt het Boston. Maar laten we vooral dit afwachten, want het is ongekend spannend ook in deze Game 5. Ja. Wat ik wel wil zeggen, dat durf ik wel te voorspellen, mocht Boston deze winnen, deze Game 5... Dan gaan ze ook door. Dan pakken ze ook de volgende wedstrijd. En as we speak en, staat het 36, 38. Het is en blijft ongekend. Een vrije woord voor Boston. Kijk, nou. Dus de... dan wordt het één punt en het is ongekend spannend. Over uh, in het volgende programma, nu al wakker, bellen we je voor nog een update. Want dit moeten we blijven volgen. En sterker nog, als uh, uiteindelijk degene die in het Westen gewonnen heeft... en het Oosten gewonnen heeft tegen elkaar in de finale spelen... dan gaan wij daar een hele uitzending aan wij. Dat kunnen we nu toch wel zeggen, Niel. Jij komt volgende week Absoluut. dinsdag. Mochten, mochten mensen nu op de hoogte willen blijven... en ze hebben beschik over Twitter... gewoon de hashtag SportAM gebruiken of uh, SportAmerika volgen via Twitter. Mm -hmm. En dan blijf je op de hoogte. En volgende week dus het hele team... of in ieder geval een deel van het team van SportAmerika. Het hele de team. De studio. Vier uur lang Amerikaanse sporten. We gaan alles bespreken. En we gaan de eerste, tenminste zoals het er nu uitziet, is de eerste wedstrijd in de finale, Bastiaan. Ja. is precies op tijdstip volgende week. En die gaan wij Dat doen ze voor ons, hè? Dat Andes. doen ze helemaal voor ons. Even David Sturge gebeld, de commissioner. Hij zei, wij zeggen, we gaan vier uur live radio maken over Amerikaanse sporten. Dan moeten wij toch de NBA Finals op die nacht beginnen. Goed. Dankjewel voor nu, want eerst moeten we uiteindelijk zien wie daar in die finale komt. Dankjewel Absoluut. voor nu, Pete. Succes. We zoeken het wat dichter bij huis. Nederland is er bijna klaar voor. Een nieuwe tv aan de muur, bier in de koelkast en feesttoetertjes paraat. Het hele land is oranje. En als vanouds hebben we weer 17 miljoen bondscoaches. Ook Politiek Den Haag heeft er een paar. Luister naar een verslag van Jesper Stoffelen. Meneer Wilders, gaan wij het EK binnen als Nederlands schijnen? Uh, daar, daar hoop ik enorm op in ieder geval. Jij ook? Ja, zeker. Gaat u lekker kijken? Ik ga zeker kijken, ja. Absoluut. Denkt u dat de eerste wedstrijd wordt? Zaterdag, uh, Denemarken. 2-0 van Nederland. Absoluut. En zo zijn er nog wel meer in politiek Den Haag die er vertrouwen in hebben. Zo ook de lijsttrekker van het CDA, Sybrand van Iersma Buma. Nederland wordt Europees kampioen. Ja. Eens of oneens? Daar ben ik het mee eens. Tegen wie gaan we de finale winnen? Die winnen we als altijd van Duitsland. En dan springt u op de bank en juicht u mee? Ja, met 3-1. Worden we Europees kampioen, meneer Rutte? Ik hoop het van harte. Doe hoop... u dan natuurlijk naar de finale? Daar gaan we nog uh, over praten vanwege de situatie in de Oekraïne. Daar moeten we nog een besluit over nemen, maar ik hoop van harte dat we winnen. Alexander Pechtold, die houdt zich liever bezig met een andere topsport. Uh, de campagne is ook een soort van sport. Dat betekent uh, trainen, uh, dat betekent veel oefenen, tactieken. Uh, ja, ook proberen uh, vooruit te denken. Hè? Uh, stel dat de bal daar terechtkomt, hoe, hoe breng ik hem dan naar het doel? En, uh, en daar ben ik vooral mee bezig. Komen daar nog grote transfergeruchten vandaan uit T-Sport? Zeker, want ook ik uh, uh, mag dadelijk meewerken aan een conceptlijst voor D66. Volgens zijn de leden bij ons, uh, dus zeg maar de supporters, zijn aan zet. Uh, en ik hoop dat daar uh, meer dan een elftal uitkomt. komt. Diederik Samson is daarentegen wel helemaal klaar voor het Europese kampioenschap. Aanstaande zaterdag om 6 uur al, hè? Zit, Zit u voor de buis? Uiteraard. Waar gaat u kijken? Lekker thuis? Of nee, bij, bij vrienden deze. En dan een lekker biertje erbij. Ja, man of 30 barbecue bier. Het wordt een mooie zomer. Een voorspelling? Deze aanstaande 9 juni 2-0 voor ons. En uh, 1 juli? <laughs> Oeh, Robben in de 93ste minuut en dan die penalty. Dan daar heb je vertrouwen in. We moeten wel, hè? Nee, we zullen andere, zien. Een andere strijd. Uh, RTL 7, VI Oranje tegen de NOS. Wat wordt dat? <laughs> wordt spannend. Ik ga één keertje bij VI Oranje zitten, dus die uitzending zal goed gaan. En de rest, dat wacht ik af. Ik, uh, ik ga zeppen tussen alle twee, denk ik. Heb je een voorkeur daarin? Nou, ik ga er een beetje vanaf wie ze aan tafel hebben. Dus als u zelf, dan uh, kijkt u zelf natuurlijk voor. <laughs> Dan kan ik niet kijken, dus dat scheelt weer. Maar andere keer, ik vind VI Oranje een mooi aan. Uh, tenminste, de vorige keer was het een prachtige... Uh, een jolijtige uh, uitzending. En de NOS is het serieuzer. Het zal van mijn gemoedstoestand afhangen waar ik naar wil kijken. Ook Emiel Roemer gaat ervan uit dat wij Europees kampioen gaan worden. Ja, natuurlijk gaan we dat worden. <laughs> ja, ik ben net zo'n optimist als ieder andere Nederlander of heel veel Nederlanders. Uh, we hebben een heel goed elftal en ik ben een groot voetbalfan. Uh, uh, ze zaten er bij de WK heel erg dichtbij. En ik denk dat Nederland samen met Spanje en Duitsland... Uh, uh, de landen zijn die er de meeste aanspraken maken. Maar je weet het maar nooit. En zeker bij EK's. Denemarken is uh, uh, zeer verrassend een keer Europees kampioen geworden. In Griekenland is heel verrassend Europees kampioen geworden. Het blijft een sport. Uw eigen sport, campagne voeren, Wordt dat ook nog een echte strijd? Ja, dat mag ik hopen. Denkt u dat het nog niet gespeeld is? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Uh, bij campagnevoeren voor verkiezingen weet je dat dat uh, tot de allerlaatste dag uh, spannend blijft. En uh, op 12 september... Dan, uh, ja, dan gaan mensen bolletjes rood maken en dan weet je het pas. Dus elke dag, uh, en zeker in de politiek, het kan elke dag veranderen. Denkt u dat u de nieuwe president van een nieuwe Europese kampioen bent? Uh, geen flauw idee. Ik uh, denk dat wij een goede verkiezingsuitslag halen. Er uh, uh, zullen er meer denken, dus dat wordt heel spannend. Zie je, het kan dus wel. Ze kunnen in politiek daarna allemaal wel eensgezind zijn. Iedereen staat achter ons oranje. En ik persoonlijk geef de jongens nog een klein advies mee. Doe hetgeen waar Alexander Pechtold ook voor gaat. Ik ga voor goud. En tot zover ook het laatste verslag van Jesper Stoffelen. En volgend seizoen, we zeggen het er maar bij, is hij natuurlijk ook gewoon weer terug bij ons in nog steeds wakker. Voor de vierde en laatste keer bij ons in de studio. Cirque Valentin, ze spelen voor ons Candy. Ja, Ya pa pa paum Ya pa paum Ya pa paum Bop bop Ik was eentje. Ja, het is ook te filmen, dat wilde ze graag. Het applaus van twee mensen, ja. dit keer eh, in je eentje, Anne, sorry. Nee, dat geeft niet. Het hele seizoen al twee mensen applaus, dat zegt niks over hoe fijn we het vinden dat nee. jullie er allemaal zijn. Kom maar vooral nog even bij uh, Valentijn. Valentijn van Valentijn. Nee, Zerk Valentijn. We moeten het goed Frans is vloeiend, Anne. Heb jij de Muppets erin Kent Bastiaan? <lacht> nee. Misschien is dat meer van de show, maar ja. you never know. hè? Je, je, je zei tegen ons, je moet even zeggen dat uh, het een uitgeklede versie is. Dat hebben ze net ook vermeld. Maar uh, hoe kan dit een uitgeklede versie zijn? Ja, we zijn alsnog met veel. Uh, maar live zijn we met uh, drums, met basgitaar, elektrisch gitaar. Elektrische gitaar. Uh, de hele show erbij. Dit is natuurlijk ja. eigenlijk gewoon de ja, De liedjes eigenlijk gewoon... En, maar er komt nog wel echt goed geluid vanaf. In de studio, als we mensen hierheen halen, dan is het meestal akoestisch. En dan is ja. het ook echt akoestisch. één gitaar, zang, soms twee zangen, een erbij in plaats van een drumstel. Ja. En, maar dit hier komt echt goed, uh, groot geluid vanaf. Met uh, alle toeters en bellen. Gelukkig. Ja. Dankjewel. Het <laughs> zal de bedoeling wezen. Ja. Um, je zei net dat jullie een bandcamp hebben. Ja. Een soort van facebook verbindjes. Ja, we hebben een gratis download op de Bandcamp. Ja, daar wou ik naartoe. Ja. Is dat jullie album? Is het de single? Nee, we hebben een, er staat ook op de Bandcamp uh, ons oude EP'tje. Uh, en er is tussendoor nog een, uh, ja, een soort single opgenomen. En dat ja. is All The Boys, Noemen nummer wat was de eerste spelen. Ja. Alleen dan in de volledige versie. En komt er ook nog een echt album? Ja, zeker. De plannen worden steeds concreter. Nou, vertel. Dus, uh, nou, de planning is uh, september, oktober eerste single. En voorjaar 2013 uh, het hele... Zitten jullie eigenlijk bij een label of is het allemaal independent? Uh... Ja, we zijn nu uh, bij Docs Records. Oh, kijk. Um, daar zijn we eigenlijk uh, een beetje in gelopen. Of uh, ja, of, of door al alle zon. connecties met alle leuke artiesten <laughs> van Docs. En zij helpen ons heel goed. Nu, ja. Met optredensboeken en met... Uh, die er gelukkig genoeg staan deze zomer. Nou, ik zie waar je naartoe wilt. <laughs> <laughs> ja, nee, we dus, ja. Noem maar Mensen het moeten toe ons toe. gewoon lekker komen zien. Uh, ja, dat waar? kan je zien op cirkelvana tap.com, Maar we spelen ook op, uh, in elke stad op de parade. Um, we gaan trouw, zijn ook geselecteerd voor de popronde. Er uh, zijn al een paar leuke shows bevestigd. Maar voor de rest uh, ook de wat uh, leuke regionale festivals. Als Uitjebakfestival festival, Castricum, Mixstream in Heergewaard. Uh, volgens mij komen er nu iets in Limburg binnen. Maar... Ik, ik weet het even niet aan mijn hoofd, maar nee, heel veel leuke, leuke dingen komen eraan. Is, is dat trouwens iets waar jullie naartoe willen? Is dat de bedoeling van volgend jaar over twee jaar? Dan moeten we toch wel een beetje Nou, Lowlands dat, staan. dat we over vol, volgend jaar aan Lowlands staan, ja. Glastonbury. <laughs> ja. ja, misschien maar. net over anderhalf jaar, maar over een jaartje Lowlands vind ik wel oké. Okay. Dit moet echt de podium op. Je zegt, er moet er zit nog een hele show omheen. Maar ja. Maar de mensen natuurlijk ook een circus. Ja, Sirik moet uh, worldwide. Nou, dat dan is, stel ik voor ik, ik en Ramstein, dat is misschien heel wat anders. Die zijn allemaal pyrotechnici, die doen alles met vuur. Nee, maar wel te Gaan gegeven. jullie allemaal leeuwentemmers worden? En, uh, uh, je moet het schoen. gewoon lekker komen zien. Kijk. Het is uh, niet wat je normaal van de circus verwacht, denk ik. Maar nee. uh, kom gewoon lekker kijken. En, uh, dus de website was nog een keertje? www.sirikvanhattel.com En wat nog meer eigenlijk up to date is, is nu onze Facebook Kijk. bandpage. Dat is gewoon facebook.com slash het wordt nog heel groot dat Facebook, denk ik. Ja. Uh, dankjewel voor jullie komst naar de studio. Heel fijn dat jullie er waren. Cirque Valentijn met uh, alle mensen. Hoi. Hoi. Yeah. En uh, bij deze moeten wij ook een welgemeen dankjewel zeggen... tegen de man die eigenlijk de muziek het hele jaar geregeld heeft. Onze eigen teen, teun verstegen. Onze regisseur en muziekredacteur. Hij heeft het fantastisch gedaan, want wij hebben genoten van de muziek. Ja. Maar we hebben nog meer onderwerpen ja, te behandelen. We gaan nog even. Het vergeten. Ja, we weten dat mensen onze foto's kunnen bekijken op ja, hebben we het weer, Facebook. We weten dat Google onze zoekgegevens bewaart. En we weten dat kinderen moeten oppassen in chatrooms. Wat veel mensen niet weten, is dat er bij iedere website die je bezoekt een klein bestand op je computer wordt opgeslagen: een cookie. En om hier een einde aan te maken, moet een website sinds vandaag toestemming vragen om zo'n cookie op te slaan. Doen ze dit niet, dan riskeren ze een boete van bijna een half miljoen euro. Robert Visser is internetmarketeer. Goedenacht. Uh, goedenacht. Ja, even uh, in het kort, wat is een cookie precies? Ja, eigenlijk zoals je net zelf al zei, het is een heel klein bestandje wat op je computer uh, geplaatst wordt. En uh, aan de hand van dat bestandje kun websites een website zien of je bijvoorbeeld al uh, een andere pagina op die site bezocht hebt. Of bepaalde uh, voorkeuren of instellingen van jou uh, terughalen. Ja, ja, Dus het is bijvoorbeeld een website waar je heen gaat en als je dan zegt uh, ik wil alleen kleren van mannen zien. Dan onthoudt hij je wil alleen de kleren van mannen zien en dan laat hij dat voortaan standaard zien. Zoiets. Exact. Nou ja, is het andersom misschien ook zo dat als ik uh, drie sites heb bezocht over uh, uh, vliegruizen naar Ibiza... dat als ik dan naar bijvoorbeeld nu.nl ga, opeens aan de linkerkant een, uh, een, een vliegticket site als advertentie komt? Nou, exact. En, en daar is deze ja, de wetgeving eigenlijk uh, onbegonnen. Uh, dat begon een beetje de spuigaten uit te lopen. Uh, iedereen kent uh, de Zalando's en de Weekamps uh, van deze wereld. Uh, precies wat je zegt, je zit op de ene site en vervolgens op de andere site... Ja, word je geconfronteerd met wat je in je winkelwagentje had liggen. En, en dat proberen ze tegen te gaan met deze wet. Alleen, ja, hij gaat dermate ver... dat uh, niet alleen dit soort cookies uh, aangepakt worden... maar bijvoorbeeld ook ja, simpele webstatistieken... Uh, hoeveel mensen je website bezocht hebben in een maand. Ja, dus, maar, maar die wet is dus bedoeld om reclame tegen te houden eigenlijk. Daar komt het een beetje ja. op neer. Um, maar kan dat onderscheid gemaakt worden dan technisch gezien... Kunnen ze reclamecoekies onderscheiden van cookies die daar dan wel fijn en nuttig vinden? Ja, technisch gezien kan dat. Verschillende advertentieprogramma's plaatsen verschillende cookies. En een van de oplossingsrichtingen zou kunnen zijn om te zeggen dat bepaalde type cookies dat mensen daar een opt-in, dus hè, een, een akkoord op moeten geven... voor uh -huh. andere type cookies die puur over webstatistieken gaan... dat het daar niet voor nodig zou moeten zijn. Nou ja, het, het, een cookie is wel een bestandje dat op mijn computer wordt gezet... terwijl ik als ja. beheerder van mijn computer toch graag zelf in uh, de gaten wil houden... wat er op mijn computer komt. Ja, aan de andere kant wil je als gebruiker van het internet ook... dat uh, websites gewoon prettig en soepel werken. Dat als je naar, uh, naar Facebook of LinkedIn gaat... dat uh, automatisch ingelogd wordt. Dat, dat is wel zo prettig. Maar als ik dan, dan één keer zeg, oké, okay, ze mogen dit, dit cookie, deze cookie... wel op mijn computer installeren, dan, dan is dat toch ook niet zoveel moeite. En dan heb ik niet al die nare reclames tussendoor. Ja, dat, dat zou kunnen. Uh, maar ja, volgens de huidige uh, wet die dus vandaag uh, ingegaan is... betekent dat dus dat je dat voor iedere site apart moet doen. En ja, dan zou natuurlijk nogal snel bepaalde cookieblindheid kunnen ontstaan... Ja. dat die op een gegeven moment gewoon overal oké okay opdrukt... En cookie dat blindheid. giet dan ook doel een beetje voorbij. We hebben op, op, ondertussen ook iets voor de woord van, ja, blindheid. ja. En Maar <lacht> uh, uh, daarnaast, um, het uh, is nu niet zo dat als je vandaag het internet opgaat... tenminste, ik ben er vandaag nog geweest... Uh, en ik heb niet duizend keer op oké okay moeten klikken... zijn de sites uh, zijn die al wel bezig om die toestemming te vragen... of gaan ze gewoon door waarmee ze bezig waren? Nou, de, de, dat is dus het meest opmerkelijke van het verhaal. Uh, de, ja, deze wetgeving zit er al een tijdje aan te komen. Uh, het is wel onder grote... Uh, ...tijdsdruk uh, de laatste maand versneld ingevoerd vanuit Brussel. Het is een uitvloeisel van een Europese richtlijn. Uh, maar ja, er zijn nauwelijks websites in Nederland die vandaag uh, er iets aan gedaan hebben. Uh, Telegraaf heeft een halfslachtige poging gedaan. Die, die melden dat ze een cookie plaatsen, maar vragen niet om toestemming. Uh, dus ja, dat, dat is niet voldoende aan de wet feitelijk. Uh, een van de weinige sites die er echt uh, iets mee gedaan heeft is foc.nl. Uh, daar kan je de hele site niet op, zonder cookies uh, te accepteren. Maar, krijg ik, uh, uh, maar... Krijg, krijgen de rest van de sites dan allemaal een half miljoen euro boete? Nou ja, dat, uh, dat, dat zou natuurlijk van de gekke zijn. Ja. Uh, uh, er is uh, tijdens de behandeling van de wet ook al aangekondigd... dat er uh, de komende tijd een soort gedoogbeleid gevoerd zal worden. Uh, in afwachting van eigenlijk een technisch betere oplossing. Uh, waarbij nou, de Opta, uh, die is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet... Uh, vandaag ook gezegd heeft dat uh, uh, alleen de extreme situaties nu aangepakt gaan worden. Cookies die niet verwijderd kunnen worden, of uh, die echt, uh, uh, echt misbruik maken. Maar dus waarschijnlijk de, de meerderheid van nu de gewone commerciële cookies, ja, die, die worden gewoon uh, gedoogd. En vanaf 1 januari houdt het gedogen van de Opta op? Dan uh, gaan ze wel boetes geven. Of in ieder ja. geval voor die tijd zeker niet. Dat, dat, dat, dat klopt, dat lijkt er wel op. En vanaf dat moment krijgen we dus overal die, uh, die schermpjes... wilt u een cookie hebben? Ja, de hoop is dat uh, de grote browsers... dus uh, Google Chrome, Internet Explorer, Firefox... Yeah. Uh, voor die tijd met een oplossing komen. Uh, nu in de browsers kan je al aangeven... ik wil wel of geen cookies accepteren. Nou, daarvan zegt de overheid dat is onvoldoende. Uh, maar als zij met een specifieke oplossing komen... dat je zegt, nou, ik wil wel bijvoorbeeld Google Analytics... zo'n webstatistieke programma, maar ik wil niet... Een uh, dubbelklik, een advertentieprogramma. Uh, dat zou zeer waarschijnlijk wel vanmiddag zijn. En dat daarmee de... voorkomen we dat je overal op oké, okay, oké, okay, oké okay, hoeft te drukken. Ja, want dat leidt tot cookieblindheid. Ja. <lacht> cookieblindheid, dat is het uh, woord van vannacht. <lacht> dat is het woord van vannacht. Goed, dank Robert Visser. Graag gedaan. Nog uh, drie minuten en achttien seconden en dan zit het seizoen voor Bastiaan en voor mij erop. En niet anders kunnen we het afsluiten dan met onze eigen columnist Diederik van Zessen. Want sommige kinderen willen brandweerman worden, andere politieman of astronaut. Maar wie wil er nou radiocolumnist worden? Diederik van Zessen, die weet er alles van. Natuurlijk wist ik nog niet mijn hele leven dat ik nachtelijke columnpjes in zou gaan spreken. Als kind had ik hele andere dromen. Ik wilde profvoetballer worden of acteur, maar het liefst wilde ik uitvinder worden. Als op vrijdag de Donald Duck op de Deurmat viel, dan bladerde ik hem snel door op zoek naar een verhaal over Willy Wortel. Fascinerend vond ik het dat deze uitvinder altijd overal een oplossing voor vond. Sema zeg maar voor het ingenieuze baasje van Dommel, dat was mijn echte jeugdheld. Hmm, interessant, UFO's in de hahaha woestijn. Dat zou betekenen dat we in contact kunnen komen met buitenaardse wezens. Ik moet in actie komen en vlug wel. Toen ik ouder werd kwam ik er al snel achter dat het uitvinderschap niet voor mij was weggelegd. Ik wil niet zeggen dat ik van problemen hou, maar oplossingen vinden is ook op mijn 24ste nog niet bepaald mijn sterkste punt. Maar nog altijd ben ik zo jaloers op mensen die het wel kunnen. Die in het dagelijks leven tegen een probleem oplopen en daar dan de oplossing voor bedenken die nog nooit iemand heeft bedacht. Neem nou mijn vriend Heinze Havinga, een genie. Zoals geniale geesten wel vaker hebben is hij nogal vergeetachtig, verstrooid. Maar zelfs daar bedenkt hij wat op. Zo was hij zijn fiets vaak kwijt op het station en hij was het zat om te zoeken. Dus besloot hij een draadloze deurbel in zijn stang te stoppen. Op die manier kon hij elke avond zijn fiets laten afgaan... alsof het een moderne personenauto was. Bliep, daar staat mijn fiets. Een echte uitvinder. Weet je wie dat ook is? Jaco Melsen. Ik zag hem eerder deze week op RTV Utrecht. Ik zie mijn zwager op een op kratje zitten. En ik denk, gewoon op dat moment komt het idee in mijn hoofd. Joh, dat, dat zit altijd zo, uh, zo hard... Dat je een houten komt, dat moet toch beter kunnen? Een stoeltje op een krat, is dat er nog niet? toen ben ik gaan rondkijken en rondzoeken. En dan was eigenlijk niet gewoon beschikbaar. Dus ik dacht, nou, dat is een mooi idee, daar moet ik iets mee gaan doen. De kratstoel. De kratstoel. Het is toch grappig om te zien hoe een voetbaltoernooi Nederlanders inspireert om nieuwe uitvindingen te doen? Want eerdere toernooien schonken ons al het juichshut, de Cool pet, de Heineken hondshow en het Cool Krat bijvoorbeeld. En dan nu dus de kratstoel. Ik ben blij te zien dat er mensen zijn zoals Jaco. Die mijn droom van vroeger waarmaken. En het gaat nog goed met de handel ook. Nog geen twee maanden geleden liepen de bestellingen mondjesmaat binnen. Maar nu het EK voor de deur staat, lijkt het wel alsof iedereen erin wil. Hup, Holland, hup. Dankjewel Diederik van Zessen voor weer een mooi seizoen. Columns voor ons programma nog steeds wakker. En daarmee komen wij alweer bijna aan het eind van ons fijne programma voor dit seizoen. Ja, en Jana is... Uh... Nu al wakker op de radio. Kan man. Ja zeker, ik heb uh, champagne meegenomen want laten we dat eens even ontkeuken. op jullie tweede seizoen van uh, Nog Steeds Wakker. Oef, het eerste blop. programma van WNL dat twee seizoenen <laughs> volledig uh, heeft uitgezonden. Ja. Het tweede programma is natuurlijk zometeen nu al wakker en wij gaan het onder andere hebben over de Venus overgang. En WNL gaat na volgende week of na deze nacht natuurlijk gewoon door met een aangepaste programmering. Allemaal mooie doelgroepprogramma's en leuke ideeën. Dat dus vanaf volgende week te beginnen met de Sportnacht. Wij danken iedereen uh, die het afgelopen aan dit programma heeft meegewerkt. Nog steeds wakker. BNL, nieuws in de nacht.